Elf uur. Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de meest gezochte maffiabazen is opgepakt. Hij wordt ook wel de kookkoning van Milaan genoemd, Rocco Morabito. Het is een van de kopstukken van de maffiatak Drangheta, zegt correspondent van Margadi. Morabito was echt een van de drijvende krachten daarachter. Hij was verantwoordelijk voor de kookhandel met Zuid-Amerika. Vier jaar geleden werd hij opgepakt in Uruguay. Hij zou naar Italië gaan voor 30 jaar gevangenis, maar ontsnapte... En nu is hij opgedoken in Brazilië. Hij werd uiteindelijk aangetroffen in een hotelkamer... Uh, samen met een andere gezochte crimineel, uh, gearresteerd... en nu dus uh, opnieuw in afwachting van uitlevering naar Italië... in de hoop dat hij niet weer ontsnapt. De gemiddelde leeftijd op de IC's daalt. De grootste groep bestaat nu uit vijftigers. Vorige maanden waren dat nog zeventigers. Diederik Hommers zegt in het AD dat dat komt door het vaccineren. De meeste mensen die met corona op de IC belanden... hebben nog geen prik gehad. De dierenpolitie heeft in een huis in Tilburg 25 katten gevonden. Met 13 daarvan ging het zo slecht dat ze meteen naar een dierenarts moesten en daarna naar een opvang. De andere 12 zijn oké. Okay. De dierenpolitie gaat de komende tijd wel een paar keer langs bij het huis om te checken of dat nog steeds zo is. In Amerika wordt de dood van George Floyd herdacht. Precies een jaar geleden kwam hij om bij zijn arrestatie. Een agent duwde minutenlang zijn knie op zijn nek. Floyds vriendin zei bij een herdenkingsmars dat het nu nog steeds fout gaat bij de politie. Floyd was my man, and there are so many cases that we need to reopen, not only in this state, in this country, across the world. Correspondent Marieke de Vries ziet dat de zaak op andere terreinen wel wat in gang heeft gezet. Daardoor worden er nu bijvoorbeeld nieuwe onderwijsprogramma's ingevoerd, waarin de geschiedenis van de zwarte Amerikanen evenrediger aandacht krijgt. En ook bedrijven zie je nu adverteren veel meer met zwarte mensen als rolmodel. Niet meer het standaard witte gezin. De dood van George Floyd leidde wereldwijd tot protesten tegen politiegeweld en racisme. Het weer: veel wolken, buien, weinig zon. Gaat op 13. Morgen ook regen. Alleen het zuiden houdt het droger. Ziet verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Schiphol knoppen de Nieuwe meer 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Osdorp en Amsterdam Oud-Zuid 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 wel eens uh, opzien treden in het uh, voorprogramma van de, de Rolling Stones, deze Robert Cray. Nou, oh, dat is leuk voor jou. Ja. Cray, ja, ja. Uh, en uh, ik geloof dat ze ook nog iets uh, samen buiten alles om hebben gedaan. De, de tweede uur van deze kandervalshow, mensen. Dus welkom. Welkom. Geen stui, maar wel logeman, paardenkoper en ikzelf. Wie uh, is ikzelf? Koper. Dus ja, dat ook koper. maar bij deze jij, gezicht. Jij bent koper. Ja. Ja. ja. Nee, dat is duidelijk. Ja. Hey, ja. ik, ik zie hier een dingetje liggen. Ach ja, De vereniging. Een ja. vereniging Zandvoort tegen, wegoverlast, uh, ja. nee, tegen geluidsoverlast wegverkeer. Ja. Hebben we daar uh, iets over? Oh my god. Wat, wat, wat stoort light. jou daar aan, Ger? Ik vind dat mensen die. die uh, ga dan ergens anders wonen. Hou dan op. Ga niet in Zandvoort wonen, weet je wel? Geluidsoverlast is... wegverkeer. Ja, maar ik vind het wel meervalend in jullie gezicht ja, hoor. Ik weet niet waar mensen dus, uh, uh, ja. zich uh, zo nou, druk denk over dat, maken. Dat deze mensen doelen op uh, vooral de, de mooi weerrijders, uh, ja. motorrijders bijvoorbeeld. Ja, maar jongens, is het is een, is een toeristendorm. Dat wou ik, dat, ik net zeggen. Ik zeg, dat, ze dat, dat hoort ja. daar wel bij. Ik bedoel, dat is inherent ja. aan het feit dat je in een toeristendorm woont. Dat is net als met de mensen Omdreel, wij die gaan, gaan lopen zeiken. Het circuit een groot hart toe dragen... zijn er de afgelopen jaren door gedoogbeleid van de gemeente Zandvoort... echte excessen ontstaan. Er wordt op geen enkele wijze kordaat opgetreden... bij geluidsoverlast Veroorzaakt door motoren en andere voertuigen. <lacht> <lacht> Beter niet goed. <lacht> en dan hebben ze een website. Dat vind ik nog het mooiste, joh. En het heet http... dubbele slash slash zandvoort tegen wegverkeer.nl Of je het even wil intypen. Ja, weg, weg met dat verkeer. Weg met dat verkeer. Ja. Ja, ja nee, dat is, dat is ook... Uh... Uh, ik heb uh, nog eens een keer uh, ooit uh, begrepen van een, een of ander Bloemendaalse raadslid... dat ze vonden dat de zeeweg dan maar helemaal afgesloten moest worden... en dat er maar één weggetje naar Zandvoort... want die Bloemendaalers die vinden dat ook helemaal niks... dat er zoveel weg naar Zandvoort... of uh, verkeer over de weg naar Zandvoort... Uh, ja, maar, ja, als, je nou nee, maar... Niet, als je het nou niet naar je zin hebt... dan, dan uh, weet je wel, als je, naar, uh, als je bij Voendaal gaat kijken... Groningen, Oost-Groningen... Kost allemaal, alles, helemaal niks. Heel veel rataters woont er, he? Ja, nou, dat heb je goed gedaan. Ja. Als je dat, als je dat ambieert... en, en uh, je, je irriteert je hier aan, aan, aan de dingen, je wil de rust hebben, ja, dan moet je daar zijn. Pezen zijn uh, moddergat, mensen? Nee, nee, maar <laughs> weet je wel, ik ben naar Zandvoort gekomen. Uh, omdat ik het leuk vind. Ik heb midden in uh, het centrum een uh, appartement gekocht ja. en, en, en meer midden in het centrum kan ik niet wonen. En je neemt af en toe wel een défilé af, heb ik dat wel eens gezien. Ja. <laughs> ik af vind het bokken. helemaal leuk jongen, het is toch enig allemaal. Ja. En, we en, hebben en, er een nieuw bordest bij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. we moeten en dan, uh, en, en, en een hulp brengen. We, <laughs> en we hebben uh, zo'n zo, zo pingel pangel uh, ding hè, in het in in in gemeentehuis. Ja. Karreljon bedoel je? Ja, een karreljon. Ja. Oh, okay. ja. Ga je daar ook al aan ergeren? Nee, nee toch? Dat vind ik zo ja. leuk. Ik heb al van Dat zijn de, de ja. echte dorpsluiden, vind ik ook. Ja. Ja. Ja. Een kerkklok vind ik al mooi. Nou, daar heb ik. Ja? Ja, nee, nee, ik ook. Zondagochtend. Ja, ja zondagochtend nee, nee, nee, nou, 9 dan uur. Daar ben je weer niet zo van. Nee, maar als je een kerkklok doet, moet je ook een moskee kunnen accepteren ja ja tuurlijk. Nou, dan gaan we het nog wel eens dan ja. nee dus al... dit ja, wordt dan een hele ja, ge... ja nee het is een ge... hele andere discussie gaan we niet doen nee, nee, we niet een doen. andere discussie maar ik vind dat dat dan moet komen. ik vind allebei niet maar je zit dus, in uh, Nederland je zit niet in Mekka koekoek koek. Ja. <laughs> ik zie je ook uh, verdacht veel met je gezicht nog naar het oosten gaan uh, ja, <laughs> ja, ja dat gaat de goede kant op dat was het schipperla zijn mijn collega de wijzen komen wel uit het oosten hè dus uh, verder ja, niet ja, de collega van de bedrijfsbeveiliging, die werd dan op Schiphol in een van de pieren aangesproken door uh, van, de, van die uh, islammannen. Mm. En uh, die vroegen welke kant Mekka was. En dan zei hij zei, ja die kant. En dan gingen ze die kant op bidden. En dan kwam er uh, tien minuten later weer iemand, weet u welke kant Mekka? Ja, zei die kant. En dan gingen ze die kant op bidden. <laughs> <laughs> je kan die mensen dus ook alles meis maken. Ja, ja. ja, ja. En hey jongens, soms tegen geluid Ja, dus ja wat, we, wat wil je erover nou over kwijt? Die Kijk. hebben ook nog een actieplan. Oh, oh. Ze hebben ook nog een actieplan. Oh. Ja, nou, Actie ja. wat, en wat staat daarin? Uh, Dat vermeldde historie. Uh, oh, gebruik, uh. gebruik de data die, die ze hebben? Uh, Stamt uit 2016. Uh, te, ja, heel goed. Ik zit het mee te lezen. Het is niet bekend of de daadwerkelijke gemeten uh, gemete, uh, data wel, uh, wel uh, klopt. Ja, maar ja... Dan zeg ik ook op mijn beurt uh, dat verhaal wat ooit nog eens uh, door die hele, uh, hoe noem je dat? Een of ander bureau, consultancybureau, die dat ja, verhaal is... over dat stikstof uh, met, met het circuit. Dat, het dat is, is ook achterhaalde data. wegen hebben 70 tot 75 dB uh, uh, uh, uh, geluid, uh, maakt dat. Ja. En, en als je je haar feunt, dan zit je op 120 dB. Ja. Ja. Dus als je een, een Tosti bakt, is het ook al meer. Ja, Zal we we ik je wat vertellen? <laughs> Zal ik je wat vertellen? Als ik hier donderdagavond een beetje een stevige band heb... dan, uh, dan maakt dat nog meer herrie dan het circuit. Ja, het is leven en laten leven. Ja, ja uh, natuurlijk. Ja. Jongens, hou op met het, uh, met het geneuzel. Ja, Nederland is nu eenmaal overvol land. Behalve Oost-Groningen en Beerta. kan je inderdaad voor weinig nog een mooi pandje kopen. Absoluut. Maar voor de rest is het Er zit alleen op. één scheur in de muur. Maar die moet je gewoon... je krijg een pak alle bastine bij. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dan plak je gewoon weer aan elkaar. Met, met, met, met, je kan ook, hoe heet het, neemt met biesomwit. Anders ga je in een houten huis wonen. Ah, in een houten, huis wat een, houten goed, huis? wat een goed idee, Frank. Dan uh, ben je aardbevingproef. <laughs> Een <laughs> bevingproef. Ja, nou ja, dat was... Uh, ik, ik, ik wilde dit even kwijt, jongens. Hmm. Ja. Hmm. En, ik zou en zeggen... uh, Tino zou zeggen... Ja, iedereen uh, moet, moet recht hebben... Om, uh, om dit soort dingen te doen. Tuurlijk, ja, dat vind ik ook. Een leuker leven in ook. een vijandje Je ja. kan demonstreren, ja. Ja. prima. Ja. ja. ja. ja Zo'n ja. de democraat ben ik dan ook wel. Ja. Ja, ja. Dus, muziek. Ja, Ger, <laughs> ik kijk jou weer aan. Uh, oh, dat doe je goed. Ja, want, uh... Nou, dans even mee. <laughs> deep inside something's got a hold on you and it's pushing me aside so you'd stretch on forever and i know i'm right That's why I'm too Songs aan het woord. Ja, dat was uh, een, een, een drukhuis. Drukhuis, ja. Ja. ja. Nou, groot het heus. Zeg, uh, mensen. Um... Je, je, je, je, je, je kan maar beter vroeg thuis zijn. Ma maken ja. jullie wel eens uh, gebruik van de trein? Nee. Nou, nee ja. Zelfen, en het loopt ook niet als een trein, of niet? Nee, ja, hou nou toch op. Zelfen, nee. Zelfen. nee, natuurlijk niet. Niet. Niet? Nee, ik, ik, wij zijn... Nou, af en toe ga ik naar Amsterdam. Ga ik ja. met de trein. Ja, dat zeg zelden. Ja, ja. Want ja, ja. dat is dan toch... Heb je dan ook wel eens een veilig gevoel? Als je, in, als je dan gebruik maakt van de trein... Heb je dan toch ook nog een veilig gevoel... dat je uh, denkt van... Hé, hey, ik zit in de trein en ik ben in goede handen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ja want dat ja. gaat niet zo heel hard. Uh, uh, moet je toch niet in Japan zijn in dat opzicht, hoor. Want? Nou, uh, er is in Japan is er een machinist... die hangt nu een celstraf boven het hoofd. Oh. Want die heeft, ja, die heeft de, de bok, zoals ze dat uh, noemen bij uh, de NS, even verlaten. Omdat hij een toiletbezoek moest doen. En toen oh. heeft hij een ongekwalificeerde gast heeft dat uh, laten doen. Ja, dat mag niet. En dat mag niet. En terecht. Uh, ja. uh, en, en nou het mooie. Weet je hoe die trein heet? Want het was een zogenaamde boelentrein. Dus die schiet uh, sneller dan het geluid. Ik, ja. heb, ik heb er een ja. keer in gezeten. Ja. Uh, die, die trein die heette die Hikari, maar ik denk dan meer als ik dat verhaal lees aan de Harikiri. Dus. Harki oh, ik ga de ska de Nou, ik was niet, ik was die. Ik heb dus de trein gezeten. Ja? Ja? Ja, Hoe China, snel ging die? In China, 542 geloof ik. Oh, Echt vroeg. dat je denkt van, nou, straks stijgen we op. Je ja, ja. moet ook niet zo op de rails liggen, denk ik. Ja. Nee. Maar uh, nou, je ziet, dan, dan zie je in, in, in, in waar je zit. Kilometer tellers overal. Ja, heel bizar. Uh, en, Hart, toch, en toch moet je dan uh, toch het gevoel hebben gehad. Van, uh, wees blij dat er een machinist zit die de boel in, in uh, bedwang houdt. Want als ik dit verhaal is. Ja, maar in China kun je al. alles vertrouwen, joh. Dat is. Uh, ja. Hè? ja, alles. Straks waar of niet? Ja, jongen. Maar ah, jij bent ja. niet zo'n treinreiziger. Het is er niet voor niets. Nee, we, zijn niet, we, zijn, we zijn niet van de trein. Van de trein. Maar ik ben, ik ben, het is wel heel goed dat het er is. Ik kan, ik kan me nog herinneren dat. Uh, dat uh, de tram in Zandvoort stond. De blauwe tram? De blauwe tram. Nee, daar komen ik niet meer in. Nee? Nee, nee. Ja, ja, dat is nee. voor mijn tijd. Die hebben ze al afgeschaft op het moment dat ik... Uh, ik denk, denk, koper is geboren nu uh, uh, uh, die blauwe tram uh, maar denk, meteen ik, af denk, Ik denk niet dat ik het heel lang heb meegemaakt, maar ik kan me, ja, me nog wel, wel herinneren. Nee, dat kan me niet als in. Heel, heel klein mannetje. Hm. Wat ik wel altijd mooi heb gevonden is dat, als we het toch over openbaar vervoer hebben... Ja. Bus 80 Amsterdam uh, via Schoutje. Tempelierstraat. Ja, <laughs> Helemaal ja. doorreed ja. naar de Marnikstraat in Amsterdam. En die met alle veranderingen die dat bedrijf is ondergaan... en overname Heet nog steeds Bus 80. Ja. Ja. Dat vind ik dan wel stoer dat dat nog ja. altijd uh, zo'n mijlpaal Schouwtje. is. Schoutje. Schoutje, ja. <laughs> ja. Nou, je had uh, daar wel een uh, goede vreed geroepen uh, de hoek uh, zitten. Ja, ja. ja, ja. Nou, ja. ja, uh, ja. Ja, de NZH. Die mooie grijze bus. Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja, jij mooi, zegt daarover. Gezellige grijze bus. <laughs> ik, ik, ik zat op uh, school uh, bij uh, Lange Tommy Groenendijk. En die heeft het uh, toch aardig geschopt uh, daar uh, binnen dat uh, bedrijf. Uh, en op een gegeven moment was hij de buschauffeur. Want hij is op de buschauffeur begonnen. En ik zat eens een keer bij die Lange in die bus. En op een gegeven moment was het zo van bio vakantie hoort zei hij op een gegeven moment bij het NZH oh, al ja? Dus ja, dat vond ik wel uh, vond ik een vakantiepark. <laughs> er zat een collega bij hem in de bus, dus uh, ja, goed. Uh, wie is dat, Ger? Hey, iemand, uh, iemand? Uh, die moet ik terugbellen. Oh, je moet hem uh, terugbellen. Ja, dus ja. ik, uh, ik uh, draai het blaadje. Zo. Ja. ja? Ja. Laat maar horen. Hij ja, ja, wel goed hoor. Goeie muziek, goede muziek. Ik vind het wel goed hoor. Alleen maar goede muziek Zet bij even, dames en heren. in <laughs> bed wel. King, Carol King, dames en heren. Ja, ja, You've Got ja, A Friend ja, ja. is uh, volgens mij ook een uh, nummer van haar geweest. En dat is ook een nummer van haar geweest. Ik. Heel veel mooie liedjes geschreven. Ja. En ze zingt nog steeds. Ach. Ja, echt waar. Wow, Hoe oud is de dame in uh, kwestie? Eigenlijk. 312 nu. Want op leven. de dag werkte hij bij de gemeente achter een bureel. Desnachts riep hij een hertenpak door de duinen. <laughs> Oké, okay, dat is jammer. Jammer, ja, jammer ja. Ja. ja, goed hè. Jij, jij hebt twee kinderen, hè Frank? Ja. Heb je, jij hebt geen kinderen? Nee, ik heb het. Uh, no. Nou, waar, waar, waar zouden ze dan moeten rondvallen Volgens mij dan? Ik heb geen idee, Ja, ja ik, ik, weet, niet weet, die allemaal... ik van, ja. weet niet wat je allemaal aangeduid hebt. Ja, maar nee, je leeft. Ja, uh, nee, ik nou, heb nou mijn leuning altijd uh, keurig netjes uh, binnengehouden. Dus nou, nou is er een 66-jarige man in het Afrikaanse Zimbabwe? Die heeft 51 kinderen en 16 vrouwen. Ja, In 151 kinderen, kun je zo weinig van zeggen. Ja, dat is ook waar. Uh, hij zegt ook, mijn fulltime baan is uh, mijn vrouwen bevredigen. <lacht> ja, zijn er nog vacatures? Dat kan ik, be <lacht> <lacht> ik kan het best wel geloven, ja. ja. <lacht> hij, hij, hij, elke avond uh, uh, slaapt hij met vier, vier echtgenotes. En uh, uh, voorbereiding treft om zijn 17e hij uh, huwelijk. Uh, ja. uh, 17 de dat is hard werken met één vrouw. Dus 16 vrouwen. <lacht> is hard werk in bed voor die man. Koek, koek. Die heeft elke nacht nachtdienst. <laughs> en dagdienst. Ja. Dus hij is een gepensioneerde oorlogsveteraan. En uh, hij, hij praat vol lof over zijn polygame project. Die 38 jaar geleden begon. En uh, zijn streven is om 100 vrouwen te huwen. Te huwen en duizend kinderen te verwekken. Tje, dus zijn dan doet het nog. Nou, dat lijkt me, ja. <laughs> ja. Zo erg is het gelukkig niet Jee, bij mij. Die... Ik ben, ben een braaf jongetje, hoor. Wat we Ach, Dat zei je nog, ja. ja. <laughs> maar, uh... Wat wij je zeggen, Frank? Nee, ik zat, we hadden het net even over Molly. Maar wat, <laughs> als jij naar Molly ging, wat, wat at of dronk je dan? Um, ik maar, was altijd uh, zeer gecharmeerd van de saté, de, de huisgemaakte saté. Die vind ik altijd ja. vreselijk lekker bij. Top, reken ik goed. En ja. uh, fink, het tweede was het vreselijk dan was, ja. was ik klaar met het eten en dan was het volgende pretmoment. En dat was de Irish coffee. Ja. Kijk, ik, ik vind, vind ik hem even af. Dat is de allerbeste Irish koffie. Ja, ja, Want als je uh, ziet alleen al hoe Han dat dus prepareert... De bolle, de kant, he, van de ja, de de bolle kant van ja, de lepel. De bolle van de lepel. En geen spuitbussen shit. Nee, ook slagen. niet. Nee. Gewoon geslagen nee. erop. Dus, ja. ja. Hij is kampioen. Uh, Absoluut, Ja. ja. Ja, dus, dus, uh, dus in dat opzicht uh, zeer aan te bevelen. Absoluut. We kunnen verder geen reclame maken. Maar begin met een M en eindigt op Olly. <lacht> ah, eigenlijk uh, was, uh, is dat gewoon... 5, 5 jullie even bellen. Ja. <lacht> ik denk niet je al te laten. <lacht> uh, die, die gratis uh, uh, publiciteit uh, die heeft hij die nu bij deze gehad. Dus ik, dat ik, denk, hmm. ik denk dat we zoveel Kunnen we het niet online even vragen? Hé, hey, Han. <lacht> Vier personen. Uh, 5 juni. Nou, Tino doet nog niet mee. Hè? Dus, uh, oh, dat is waar dus, dus, die zit nog ergens uh, op een camping. Ja, een mooi <laughs> dus, Maar dat ja. was, uh, om daar nog even op terug te komen... in Portugal ook al zo fijn... dat je gewoon in een restaurant in kon gaan. Je ja. mag wel een mondkapje voor. Maar goed, zodra je zat mocht het af. Want dan kun je dus blijkbaar niemand meer besmetten. Nee. Maar uh, dus ja, leuk om weer uit eten te kunnen gaan... en op een terras te kunnen zitten. Ja. Uh, het, goede hey. is, het goede nieuws is dat de kant nog wel crew. Bijna immuun is. Want uh, komende week mag ik ook een prik uh, komen halen. Dus goed. heel goed. En ja. dan uh, zijn we gelijktijdig, heb ik begrepen, klaar. Want uh, jullie tweede prik uh, schijnt er ook aan te komen. Dat is Volgende pad. week dinsdag. Ja, nou jij, en, jij, drie drie, juli. Juli. ja, jij zit jullie. Wat zei jij? 3 juli. 3 juli, dat ja. is uh, twee dagen voor mijn tweede prik, want die krijgen hem twee dagen later en dan ben ik ook uh, volledig uh, geholpen. Nou, we zijn eruit. Dus dan uh, weet ik uh, dat we, nou, we zijn al aardig op weg in ja. dat opzicht. Dus we kunnen dan gewoon uh, de stoelen wat meer bij elkaar zetten en uh, zeggen van jongens, hoi. Gelukkig uh, is er weer wat uh, licht aan het eind van de tunnel. Ja. Nou. Hè? ja. Dat we wat verder kunnen en dat, wat, uh, dat het minder, minder naar is voor iedereen. Zeker, Zeker voor de ouderen. Ja. Ja. En denk je, die oude mensjes, wat ze allemaal een jaar lang hebben meegemaakt. Ja, ja, en over een paar jaar dan zal echt duidelijk zijn, denk ik... wat er wel en niet goed is gegaan in ja. de uh, behandeling. Van dat is altijd de zo. Ja. Ja. Ja. Dat nee. is altijd zo. Koe krijgen kijk je altijd in zijn ja. achtersteen, dat achtersteen. In. Ik wil toch even te berden brengen dat ik uh, deze week toch weer in de krant sta. ja, ja. oh ja. ja, ik zie het hier staan. Ja. In verband met wat geef? In verband met de coronawandeling. En uh, wij hebben een uh, serie podcast gemaakt voor de gemeente Zandvoort. Over, uh, over corona. Met uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de burgemeester van Zandvoort. Uh, Jan Lammers. Uh, een meisje van, uh, van, uh, van, van, van de Blauwe Tram, uh, de jeugd. Uh, Marieke Louise. Marike Louise, heel goed, ja, dank uh, samen met. Uh, even kijken. Uh, Volgens mij heb jij Ers... David Molenburg ook uh, nog. Ja, ja dat is ook wel een coronawandeling die Ernst Brok bij haar. Ja. En we hebben afgelopen uh, week hebben we Tino, St uh, Tino uh, Timo uh, gegeven. De makelaar. Oh, oké. Okay. Mm het -hmm. okay. is natuurlijk leuk om te weten wat de corona allemaal voor, voor uh, de huizenmarkt heeft betekend. Uh, gezien het feit dat het weer 20% duurder is geworden. Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk een heikel onderwerp. Dat is een heikel onderwerp, ja. Maar ja, aan de uh, andere kant... Uh, het is wat het is. En uh, ja, gelukkig heb ik net een huis uh, kunnen kopen. Ja. En, en uh, het zal wel... Uh, kijk, weet je wel, als je ergens zit... en uh, je, je, je hebt het naar je zin... en je wil uh, niet verkopen... maakt het allemaal helemaal niks uit. Nee. Weet je, hoor. Dus straks maar ook je als kinderen. je wel verkoopt... dan, dan toucheer je natuurlijk uh, een dikke winst. Maar Jawel, maar je moet, je... je moet wel wat nieuws hebben. Precies. Ja. Dus wat dat betreft. Uh... Uh, dat is uh, over makelaars. Je hebt het over makelaars? Ja. Ja, nou, dat klopt wel. Uh, van de week heb ik ook even met een makelaar staan te praten. Uh, verkopen is het probleem niet. Maar terugkopen, dat is het probleem. Voor hun een, een, een redelijke prijs. Nou ja, He, dat, ja precies. Ja. Voor een redelijke prijs. Wat al niet meer kan. Nee, dat is, uh, dat is natuurlijk een ding. en Uiteindelijk, wat zo'n Timo Gever zegt dat uh, hij in het begin van die coronacrisis uh, hadden ze het, werd het opeens slechter... Hm. Want niemand deed wat. Iedereen ja. bleef zitten. Ja. En de, de, de, hoe langer dat duurde... dachten mensen van... nou ja, we, we hebben geld over. En, uh, we la, laten we eens kijken wat we kunnen doen. Want er is natuurlijk heel veel niet, niet uitgegeven. Heel veel geld. Ja, dus dus, dus, uh, dus uh, doordat er heel veel niet is uitgegeven. Ik geloof dat uh, Nederland... Uh, 167 miljard uh, spaargeld uh, ja, heeft geparkeerd. Dat, dat is wel iets, iets, iets meer dan, uh, dan in het verleden was. En uh, uiteindelijk... Uh, uh, is, is, het, is die, die, die hoos in de, in de, in de aankoop uh, is heel groot geworden. En het is inderdaad ook voor hun lastig om uh, huizen te vinden. Die, uh, die, dus er zijn een aantal Ja, dus er is een aantal problemen in ons land... Wat, uh, waarvan de bevolking zeg maar, met 100.000 man per jaar toeneemt... terwijl er misschien 80.000 woningen per jaar worden opgeleverd. Ja. Dus voor wie zijn al die woningen? En dan het idiotisch stikstofbeleid... Waarvan voor niet onaanzienlijk deel dat uit het buitenland hier neerdaalt... en niet eens zozeer bij onszelf afkomst, van onszelf afkomstig is. Dus ga nou ja. gewoon uh, huizen bouwen, want anders wordt het helemaal niks. Het voorbeeld huis in de duinen. Daar is de paal nog niet de grond in nee, gegaan is, vanwege dit uh, verhaal. Ja, het is ja. toch weerzinwekkend. Waar ja, gaat dat het, het over? Ja. We hebben daar gewoon allemaal mee te maken. En, ja. Maar goed, uh, het gebrek aan vaklui... dat is natuurlijk ook een, een iets wat ons uh, zeer vaker gaat opbreken. Ja, dat is ook zo, ja. ja, ja. Want, maar ja, aan de andere kant, uh, zoals, zoals de strijder... je daar komen sociale woningen exclusief voor zandvoorters. Ja. Dus dat is wel oké. Okay. Dat vind ik een hele al? goede stap in de ja, richting. Absoluut. absoluut. Ja. Een heel prachtig pand ja. wordt het... Ja. En uh, nou, maar ik sta nu zeg maar hier. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Voor de kan er geen sigaretten uh, meer kopen. Nee, nee, geen uh, ja, nee. Nee. En ook geen koffie meer halen. Ook dat is ook mee. nee. niet meer. Nee, nee, het, het ergste op. in mijn geval natuurlijk is dat de autowasplaats weggaat, ja. die verdwijnt. En die komt ook niet meer die terug. Komt niet meer terug, heb ik begrepen. Nee, nee niet meer nee. terug. En ja, dan, ja, dan nou moet goed. je me door bij de wasstraat uh, halen bij de Vlaamseweg. Als ik als ik 25 jaar jonger was, was geweest... had ik een wasstraat begonnen. Ja, Oh ja? ja. Gaan we handel? Ja, dat is dat familie van de logeman wasstraat? Ja, en, dat is familie. Uh, ja. Ja? Ja, dat is wel familie, maar heel ver hoor. Ja. Hele, ook een hele natte familie. Hele, nou, ja. Ja. Ja. Ze wassen, ze wassen zich wel goed. Ja, ja, met Eigen... zo'n wasstraat wil dat wel lukken nee, natuurlijk. Ja, ja, ja. Eigen wasstraat eerst. Kom jongens, even ja. een um, puntje. Nou ja, dat, dat heb ik. Uh, want het is een beetje half twaalf. Dus ik denk uh, zal ik oh. hem dan nog even... Gordig, gordig, gordig. Hij is nou, wel de, mooi. Ja, ja. Hij is ja, wel ja. mooi. Ja ja, ja, ja, ja. Hij is wel mooi. Nou, uh, Zullen we hem dan maar horen? Ja. Jobs! Ja. Um dan iets uit te zoeken, een kutnummer... Ja, maar dan maak je toch een fout, Jaap? Ja, hier maak ik een fout. Het is namelijk geen kutnummer. Het is een heel mooi nummer. Oh, dank je. Moet je eigenlijk Rona Rode bedanken? Want die heeft dat gemaakt. Rona Rode. R-H-O-N-A. Rona Rode. Met dubbel O, Rode. Nou, Rona, ik vind het een heel mooi nummer. Ja, ik vind het ook wel mooi. Even kort over wat het... <hijen> ik wil het best nog een keer draaien. Nee, maar ik bedoel, uh, zij heeft dit uh, liedje aangeboden. En uh, op een gegeven moment was zij daar heel erg zenuwachtig van. Dus dit is van jullie opgenomen hier? Nee, nee, nee, nee, nee, dat nog niet. Maar uh, ze, ze meldde zich in de mailbox van uh, deze omroep. En omdat ik dus ook dat uh, radioprogramma op de donderdagavond heb zitten. Daar komt, daar komt al gezien. Dus ook dit. En uh, op een gegeven moment zei ik: van, uh, Nou, dit uh, draai ik wel. En het, uh, ja, het liedje gaat over haar moeder. Want die heeft op een gegeven moment borstkanker. Heeft het ook niet meer na kunnen vertellen. Maar dan. Ja, dan... Ja. neemt die moeder een bepaalde plaats in, in iemands leven. Ja. En daar heeft ze het eigenlijk uh, min of nou, meer. heel mooi, dat we die manier uh, ja, absoluut. Kan, uh, deels kan verwerken. Knap hoor. Ja, ja. ja. nou, uh, dat is een kort uh, Jaapisch kutnummer van vandaag. Nou, ik vind het helemaal goed. Dankjewel. Jaap, ben je ook van barbecue? Jaap, jij ook uh, barbecue? Ja? Uh, nou ja, ik weet niet. Uh, ik heb, ik heb nee. hem niet staan. Uh, nou, maar, uh, heb geen, ik... Nee, nee. nee. Nou, ja, goed. Hoezo? Uh, ja, nee, heb nee, jij een barbecue staan goed. dan? Uh, nou, ik heb er uh, dit weekend weer een kunnen bemachtigen. Gelukkig, want wat was er nou gebeurd? Mijn oude Webber ja. De 66-inch uh, versie. Die is groot, hè? Of 66... Uh... Want het wordt weer ja, een barbecue ja. weer, hè, mensen? Dus ja, de, dus ja en ja, mis... kon ik kon hem dus gewoon... Op... Die van mij is aan de zijkant... Uh, was die echt doorgebrand, doorgeroest. Dus meen je de, dat? de kooltjes keken naar buiten. Ach, je, je Met de deksel erop. <laughs> ja? Dus ik had het niet meer nodig. Maar toen ben ik naar, op, op aandringen van uh, Ricardo. Een bekend Zandvoorts. Uh, Ricardo Webber. Ja, oh. Barbecue nist ja. En uh, die zei, je moet eens naar het uh, tuincentrum in Osdorp. Nou, wij zaterdagmiddag uh, daar naartoe gereden. En daar zag ik uh, de... de uh, hoe heet het? 55, 57 centimeter uh, diameter Weber staan. Maar die is dan natuurlijk te klein, want ik moet 66 hebben. Ja. Maar uh, het erge was nog... dat het zo flinterdunne scheidkwaliteit was. Het leek wel of er gewoon ijzerfolie... ...was gespannen over een paar ijzerdraadjes... ...en de lak was nog dikker dan het plaatstaal. Ik ja, en daarom kost het niks? Nou, was het was gewoon een paar meijer. Echt waar? Een Weber-barbecue. Ja. Ach. Ik denk op een gegeven moment... ...ze zullen toch niet uh, de, het, het bedevaartsoord... Uh, Palatine, Illinois in de Verenigde Staten... ...hebben verruild voor een productielocatie in China? <laughs> Want dan zag het was gewoon een absolute bagger. Ja. Dus dan hadden ze wel de, de Kamado staan... Of, ja ja uh, is nou, dus ook een nieuwe Weber barbecue met een binnenvoering en allemaal shit erin en het is een soort variant op het ei weet je wel <lacht> en ik ja dat moet ik allemaal niet ik ben eenvoud kenmerkend het ware dus ik koop het klaar is, eten wat ga ik spreken het waren is een eenvoudige barbecue maar die werd dus niet, wordt dus niet meer gemaakt door Weber hmm. maar toen heb ik op uh, marktplaats gekeken en daar vond ik in een dus dichtbij een uh, 66 uh, centimeter uh, Weber als nieuw dus ik ben in de auto gestapt naar een Muidige. En ik heb met veel plezier de barbecue achter in het kleine zandgebakje geladen. En die staat nu thuis in de tuin. Goed als nieuw. En echt ouderwetse Amerikaanse. Webberkwaliteit. Zo komen we weer. Zo komen we ergens. En, ja. en dat is natuurlijk een leuk bedrijf. En met de zijn het zomerseizoen 280 euro. Nou, ja, en ze kosten nieuw? Nieuw, ja, deze wordt niet meer gemaakt. Maar anders zou die uh, over de 400 hebben nee. ja, ja, ja, ja. Ah, ja Nee. Want die Kamade uh, kost gewoon 1200 E. Ach. Nou, dat gaat met de ver van barbecue. barbecue. Ja. Eh, ja, dat wil je ja, hem ja. niet zomaar over de schutting, die Kamado. Dan weegt 100 kilo. Dus de uh, kans niet Wat kun je ermee, ja. Frank? Heerlijk gillen. Ja, ja? beter? Ja. Nou ja, ik vind, nou, met zo'n Kamado weet ik niet. Maar gewoon met een barbecue. Wat, wat is, is de Kamado dan? De Kamado is een uh, nieuw type barbecue. Tenminste, een nieuwe type barbecue van de firma Weber. Ja? Daar zit een hele dikke, uh, geïsoleerde ge deksel op. En er zitten allerlei binnen. Rotzooi weer die ik helemaal niet wil. Een soort deksel eigenlijk. De de de heet, de, die heb ik ook de, de deksel. Cam, cam, Camado, Camado, niet Camaro, nee. want dat Camado oh, niet is. niet want dat is een God, grote hagedis. <laughs> Camado <laughs> of BBQ. Ja, Camado, bijna 1200e denk ik. Ja. Even kijken, ja, het ligt wel een beetje. De bastard large urban complete, nou die kost al 1449 euro. Bas, Bas, het zit in Haarlem. Het oh. is te zien dat de kwaliteit van de... Het was vroeger de Black het dat mocht niet meer. Nee, Black Bastard mag niet meer. Nee. Nee, nee. Nee. nee, gelukkig is mijn barbecue nog wel zwart. En, uh, ja, die van mij ook. Maar hij, nee, hij heet alleen niet zo. Nee. Die Kamado. Nee, nee dat mag voor. niet van Sultana Simons. De, de, de Ja. <laughs> maar goed, jongens, het is toch heerlijk om je eigen speeripjes te kunnen maken. En, uh, ja, maar het is zo'nzelfde ding als ik heb. Heb jij zo'n uh, Ik heb zo'n zo ding, maar niet de uh, Kamado. Ik heb de, de Bastard. Ja, de, de Bastard. De bastard. De bastard. Ja. Ja. Heb jij de Black Bastard? Nee, de Bastard. <laughs> ik ben benieuwd hoe ik jij... Ik vind het net te vertellen, <laughs> dat <de Black laughs> ik niet meer mag. Ik ben benieuwd. Oh, sorry. <laughs> Wat ik ben, ben benieuwd hoe, uh, hoe jij dan staat te grillen bovenop boven jou. Uh, met je ja, barbecue op boven op, op het balkon. Ja, want dat, dat, dat gaat perfect. Ja, ja, slager Joey. Ja, want die het plezier met die waslijnen. Joey, ja, maar, ja. heb je nog een uur in eruit! Al die toerendoozen oh, ja, aan de raken. En een briefje met rekening natuurlijk. En dan zie je met een waslijntje dat geld weer. En dan zie je er later het wisselgeld weer over. Ja, billetten 50 uur die gaan de halve over. Hij zit wel het mooiste pandje van Zandvoort. Ja, Ja. Goed, goed, Alleen daarboven zit een. Uh, ik heb er een foto van gemaakt. Ik zal het hem even naar me sturen. Mm -hmm. Want, uh, bo boven... Want hij zou eerst bij de voormalige slagerij van Kees Vreburg. Uh, ja, gaan ja. uh... ja, nog eens niet kijk, nee? dit is, Er zit een leeuwtje bovenop de, de. Op het pand. Op het pand. Ja. Maar die, die, die schorsteen die deed, kijk die is met, met een metalen uh, ding zit eromheen, maar die is gewoon, uh, die is doorgerot. Oh? Dus het verbaast me dat hij er nog staat met die, met die, uh, met ja, die storm. Jee. Ja, maar dat was de met uh, voldoende gewicht. Uh, nee, ja, er moet wel wat aan gebeuren, want straks, als het naar beneden komt en het valt op iemand's hoofd, dan heb ja, je echt, dan is het klaar. Uh, ja. Ja. Kijk, dit is, dit is het pandje. Dan ben je zo plat als een schnitzel. Dan ben je zo plat als, een, uh, als, als rookvlees. Ja. <laughs> het is een ja, historisch prachtig. pandje, mensen. Dus, dus uh, pandje. Ja, het is ja. een prachtig pandje. Er ja, zijn een aantal leuk. hele mooie pandjes in Zandvoort. Het is niet het enige ah, nou. mooie pandje. Maar het is geen monument. Ja. Dat vind ja. ik raar. Ja, Met toch een, van? een uh, clusterbus ja. van Bob Niels. Clusterservice voor de deur. Dat zeg ik. Ja, heb dus ik een... dat zei je nog, ja. 1918. Ja. <laughs> niet die bus, hoor. Nee. <laughs> Ja, het is ja. echt. Uh... Over bussen gesproken, Jaap. Heb jij uh, je rijakte? Uh... Ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. Je hebt alleen geen koers. Nu niet. Nee, in het verleden wel. Ja. Maar, maar dat is nou weer inherent aan het feit dat ik dus uh, ergens een beetje moet uh, mijn geld lopen verdienen met twee uh, nieuwswebsites. Uh, maar dat is niet genoeg. Om, uh, nee, okay. nee, dus ik moet een beetje zuinig Want, zijn uh, met, uh, met alles, met uh, nog wat. Ik dus kan, kan niet zomaar nou, het geld over de balk heen smijten. Nee. Dat gaat niet. Nee, heb je nee, wel ik een dacht balk? Je, ik dacht nou, die heb ik wel, maar die zijn we een beetje doorgerot. Dus, ah. uh, dus, dus, dus Ik dacht als je een auto wil leasen, dan kan je de firma Dorfman in Noord. Die ja. heeft daar een, een mooie constructie voor. Die heeft alleen maar. Toyota's Starlet. Ja oh, hoor. Hm. En die kan je over iets meer dan 100 per maand. Dan kan gaat je zo'n uh, zo Toyota'tje leasen? Gaat het hem niet worden. Als er uh, pech is of onderhoud, dat doet hij allemaal zelf. Je moet hem alleen zelf verzekeren en zelf motorrijtuigenbelasting belasting ja. en brandstof betalen. Gaat het hem niet worden. En dan rij je gewoon heel. Uh, ja, terug, gaat, het, uh, gaat het hem niet worden. Want uh, niet worden. Uh, ook dat. Uh, dat, dat zijn voor mij uh, drie keer, vier keer ja. avondeten in de week. Dus dat, uh, ja, dat gaat ja. het niet worden. Duidelijk. Dan doen we dat niet. Nee. Mu muziek. Ja, die uh, laat ik even aan jou over als je het niet erg ja. vindt. Want uh, hij staat hier gewoon open wat dat, dat gaat. Ja, niet uh, een beetje muziek. hè? Gewoon uh, echt lekker. Wat echt. een fijne klank. Ik bedrijf het zo Echt lekker. Met de gitaar erbij. <laughs> en de piano. <laughs> Wat denk je hier nog meer? Alsof iemand bij Molly zit. Kom op jongens, spring mee. Just a song before I go. To whom it may concern. Traveling twice the speed of sound. Ja, we zijn even bezig met een radio-uitzending. Komt iemand binnenzetten die vraagt of er op apparatuur is. Nou, uh, uh, sorry, uh, dat weten we niet. <laughs> dus, uh, ja, we doen het allemaal met een iPhone. Ja. Maar, uh, ja. Ja, jij gaat zo even bellen voor die meneer. Uh. Dat ga ik wel doen. Ja. Dus ik, uh, ja. Maar dat, uh, dat, ik weet niet of ik dat red uh, intussen nu in tien minuten. Dus uh, goed, moeten we wel even ja, bekijken. Maar goed, uh, Ger, heb jij nog wat? Ja, uh, uh, er is een, uh, in Amerika... Uh, ja, ja, ja, Frank is natuurlijk heel vaak in Amerika geweest. daar gebeuren hele rare dingen, hè, Frank. Ja, zeker. Ja, wat is wat gebeurt er jij, dan? Wat, wat, wat jij hebt meegemaakt? Uh, ja, ik uh, zat een keer in... Uh, ik ging heel vaak naar, naar Chicago bij, de, bij naar Phil Bosch. Mm -hmm. Hij was een, een autofanaat, een prachtige vent. En die uh, had uh, zijn schoonouders. Die woonden ineens naar in de Poolse wijk in uh, Chicago. En daar moesten we toen even naartoe. Want uh, die waren net overleden. Oh. Nou, kwam ik daar in een, uh, een huis, jongen. Dat is was... echt. <laughs> een huis? Daar waren van die hoorders, weet je wel. Weet je een hoorder is? Dat is iemand die zijn leven lang alles verzamelt en ook nooit iets weggooit. Ja, ja. Nooit. Geen krant, geen reclame, veel niks. Dus we moesten al achterom, want uh, ik zei: waarom uh, kan je niet door de voordeur? Ja? Die laat ik je zo wel zien. De, het hele huis, lang verhaal kort, stond vol gebouwd met uh, kranten, meubels en shit. En er was een, een klein pad gebaand nog naar de keuken. Een soort van wat er over was van de woonkamer en de badkamer. Moest je niet met zo'n kapmes, zo'n jungle kapmes nou, naar binnen? Uh. Bijna wel. Ja. En de, de keuken daar stond van 100 jaar geleden een soort afwas nog. Overwoekerd met een mooi groen dekentje. Mm -hmm. <lacht> en uh, de badkamer stond vol met oude kranten en dingen en zo. Oh, wat verschrikkelijk. En, uh, en de auto's, die had die man alle auto's die hij in zijn leven had gekocht... dat hij ook nooit weggedaan. Die flikkerde die gewoon in de tuin. Ja, ja, ja. Dus dat was helemaal overwoekerd en uh, ja. Ik heb een schietpartij meegemaakt op een parkeerplaats. Uh, waar, daar stonden wij in de kofferbak van de Lincoln met de klep omhoog te yeah. kijken wat, wat er allemaal oh. gebeurde. <laughs> maar op een gegeven moment wij kwamen wij net de Mol uit. Ja. En toen uh, John kwamen mol? Uh, Nee, niet John de ah. Mol. Zijn broer. <laughs> die in Amerika was. Die al die supermarkten is begonnen. Ah, die. Ja. Oh, die, die Mol. Dus er kwamen allemaal politiewagens. Ja. <laughs> En een gozer die werd klemgereden van alle kanten. Want dat is altijd wel mooi gekomen. Van ja. de hoek en gaten iets meer. <lacht> dus uh, wij dachten, nou, wat gaat hier gebeuren? En die venten uh, uit zijn auto getrokken. En uh, hier en daar nog wat uh, schoten. Ja, fantastisch. Dus, mooi, hè? Hey, dus, maar in, in, uh, in Missouri, in, uh, in Amerika, heeft een 39-jarige vrouw... Uh, die uh, in februari bij haar arrestatie... een geladen vuurwapen in haar geslachtsdeel gehad. <lacht> Een kleine Saturday uit Special 9mm. Ik denk het ja. ja. ja. En uh, ze, had, uh, ze was schuldig uh, gepleit aan uh, illegaal wapenbezit. En uh, ze werd opgepakt bij een verkeerscontrole. Ja. En uh, de politie vond in de auto allemaal drugs en uh, je kan het al. En toen werd ze overgebracht naar de, uh, naar de gevangenis. En toen hadden ze het nog niet door. Dat, dat, dat, dat, oh. dat, uh, en toen uh, het wapen, dat uh, nauwelijks 400 gram uh, uh, weegt. Uh, die, die, ja, die hebben ze nooit gevonden. En toen werd ze voor 17 dagen opgesloten. En toen heeft het... Het, het wapen is uh, ontdekt door haar celgenoten. Oh. <laughs> ja, dat is best doei. Ja, ja, ik ja. heb een beetje jeukend veronder. Kan u eens even kijken? Oh, ik zie het al, er zit een pistool in. Ja. Geladen <laughs> ook nog. Ja, fantastisch. Ja, het, het zal je gebeuren. Dan ben je vrolijk met de daad bezig. En dan ja. uh, komt er opeens een klein. Uh... Goehoe, goehoe. Er wordt, wordt, wordt, wordt iets teruggeschoten in ja, plaats van erin ja. geschoten. Ja. ja. <laughs> Heel ja, goed, ja. ja. Heel oh, goed. Ja, wat ga je vanmiddag doen? ja? Ik ga vanmiddag kijken of ik gewoon weer wat nieuws kan verspreiden in Bentveld. Maar dat gaat vooraf ga ik nog ergens een bakje drinken, had ik begrepen, een bakje koffie. Ja, we gaan heel even naar Angelique om daar ja, op een cappuccino te ja, drinken. Ja. Wat ga je vanmiddag doen, Frank? Ik ga misschien even naar de heer Hugo Waard, want ik ben op zoek een ander onderhoudsbedrijf... voor mijn twee gezinsleden, de Buick en de Mercury. Oké. Okay. Hm. Dus, ja, zo. Ja, nou, gewoon, dus we komen ja, dag weer, Maar misschien weer uh, ook niet, misschien gaat het gewoon ook gaan wandelen en morgen naar Heer Hugo waard afreizen. Dat is weer het lekker in jouw leven, hè? dat Mogen, je gewoon ja. dingen kan doen die je uh, die, die, die, die zou willen doen. Ja, dus, ja? Uh, Gooi er maar in en dan sluiten we zo direct af morgen met een top 10, denk ik. Of niet? Uh, dan moeten we wel een top 10 hebben, denk ik, of ja, niet? Ik heb altijd een, ik heb altijd je een hebt altijd een top 10, maar ja. je hebt eerst nu een, een stuk muziek.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 Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight If it's not too dear We shall scrimp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 We zijn er alweer. Uh, Random 64, ja. ja. Leuk liedje. Ja, als we uh, iemand achter hoort, uh, dan heeft dat uh, te maken met uh, spullen die uh, opgehaald worden. De monteur van, uh, van de Zingo. Ja, en jongens, dan heb je het klaar. Oké, okay, mooi. En ja, jongens, even, nog een, een top 10-lijstje. Ja. De meest voorkomende uh, achternaam in Nederland. Op 10, wat denk je? Jansen. Nee, staat op 8. Oh. <laughs> en op 3. <drie. laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ga nog even door. Ja, Ik, ik kan meekijken, dus uh, vraag het niet aan mij. Eh. Uh. De Jong. De Jong. Heel goed, Frank. Nummer één. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nummer ja, één is ja, de Jong. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En wat denk je, nummer twee? Paap. Nou. <laughs> we zullen de Russisch blij mee zijn met jouw uitspraak? Hè? Die, die zijn niet. Nee, het is geen paap. Het is nee, de Vries. De Vries. Nou, drie, drie hadden we al als Jansen. Ja. En, en vier, ja, de de vind ik, de vier vind ik heel op opvallend. Ja. Vind je niet? Ja, vind ik eigenlijk ook oh, wel. heet heette mijn oma. Oh ja. Van den Berg. Of van, van de Berg. berg, berg of van, van der de Berg. Oké. Okay. Ja. En op vijf? Ik geef je een hint, Frank. Van ik, ja, ik De groot? Nee, ik geef je Marco. Van Vessum? Van Vessum? ja. Ja, wat is dat? Ik heb geen idee. Twee hints. Nou ja. Oh. <laughs> Oké, okay, die staat op vijf. Akkoord. Op zes? Hij heeft iets met, uh, met Jan Brinker te maken, die zijn vinger ergens in stak? Van, Van Dijk. Dijk, heel goed. Zeven, nou, dat is ook een zandvoortse naam natuurlijk. Nou, een beetje wel. Nee, ja, ik niet. Nee, ja, nee, nee, ja, nee. nee, ja, nee, nee Jaapje nee, nee. zat, zat bij mij in de klas. Lammers. <laughs> ja, Lammers, heeft hij bij jou in de klas gezeten, Ger? Nee. Niet. Ja, ja, Jan is uh, jonger dan ik. Ja, maar Jaap... Daar hoor je niks van. Nee, ja. Jaapie Visser wel. Jaapie Visser. Ja, die hebben in mijn klas gezeten. Die had ook nog een Jaap Visser. Ja, hij ja, ja, ja, ja, ja, die had die die volgens mij ook Visser. Nederland, lichtje, ja, ja. Nederlandse uh, Cohen, toch? Wie zeg? Was dat niet de Nederlandse Cohen? Ja dat, ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja, en op acht Jansen met dubbele oh. S. Akkoord. Ja. Niet met één S zoals in soep, maar in twee S zoals in soes. romsoes <laughs> <laughs> romsoes Zoals ik in, ik kuip, Roms <laughs> in kuipjes staat dat. Ja. En dan zegt ze Jansen Jansens. En dan zegt die ene met één S zoals in soep. En die andere ja. zegt met twee S zoals in soes. <laughs> ja. Ja. Ja. Jansen en Jansen. Ik heb natuurlijk wel wat met de Jansen gehad. Ja, uh, oh, ja. Ja, ja, ja. Vertel. Ja. Nee. nee. <laughs> uh, Omwege uh, Smit. Smit. Smit? Smit. Jan Smit. Ja. Ja. Ja, ja. Niet Bill Smit. Bill Smit ook. Ja. met th. En op tien. En op tien. Annie Te... Annie Te Pierik? Annie Te Pierik. Meijer. Oh, oh Annie Te Meijer. Annie Te Meijer. Annie Te Meijer. Ja. ja. Nou, nou, dat is, dat nou, ze. nou, nou, dat is een aardige top, 10, een, ja. top 10, toch? Uh, een leuke met top 10. Een, ja. Ja, een mooie vind ik altijd de La, de La Woestijnen. De La Woestijnen. De La Woestijnen. Als je achternaam heet De La Woestijnen, heet, heet, geweldig. Daar <laughs> <Ja. laughs> nou, worden al, altijd namen verbasterd. Dus als je naar uh, de, de... Hoe heet het gaat? Dus, uh, uh, uh, wat was het ook weer? Eh... Uh, A.C. jong Nou, we zijn eruit. Het is klaar. Ja. Dacht je dat ja, nu? Ja, A.C. Nee. Ja, we gaan... De action. We gaan... Uh... En Londermere. Londermere. Mer. Ja. Zeeman. Zeeman. Ja. Dat is goed, mensen. We gaan volgende week weer gewoon verder uh, praten in deze samenstelling. Want uh, ja. de heer Stuy is dan nog steeds met vakantie. En uh, morgen gaan we verder. Dag hoor. Ritme van ZF. Via ja. de kabel op 104.5.